Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV heeft vorig jaar 314.000 werkzoekenden aan een baan geholpen. Dat is een kwart meer dan in 2009. Het aantal langdurig werklozen dat een baan vond verdubbelde tot 32.000. De stijging komt onder meer door de betere samenwerking met gemeenten en uitzendbureaus. De komende jaren moet de uitkeringsinstantie ongeveer 600 miljoen euro bezuinigen... Vorige maand werd bekend dat daardoor 5.000 tot 6.000 banen verdwijnen. De laatste onbekende soldaat op het militair ereveld Grebbeberg in Renen is geïdentificeerd. Het is de dienstplichtige Brummelhuis. Hij is in mei 1940 kort na de Duitse inval om het leven gekomen. De man is geïdentificeerd met DNA-materiaal van nabestaanden. Brummelhuis vocht met zijn eenheid in de Grebbe-linie. Hij werd in 1940 in een naamloos graf begraven en zal met militaire eer worden herbegraven. Er zijn nu geen naamloze graven meer op de Grebbeberg. Wel zijn nog vier Nederlandse soldaten vermist die vochten in de grebbelinie. Hun stoffelijke resten zijn nooit gevonden. De katholieke basisscholen in Rotterdam willen zelf leraren opleiden. Ze zijn niet tevreden over de kwaliteit en willen daarom een pabo-opleiding in Leiden overnemen. Volgens de directeur van de basisscholen wordt het een apart college voor leraren die bewust voor Rotterdamse scholen kiezen. Op grote pabo is volgens hem te weinig aandacht voor het lesgeven in een grote stad.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 Ochtend. Een bijzonder goedemorgen. Welkom en leuk dat u erbij bent. Dit is Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En u bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Terug in de tijd. We gaan een reisje wederom maken. Terug in de tijd. 30, jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En als opening hoorde u zojuist Louis David. Onze vaste openingsplaat met weet je nog wel oudje. En die plaat werd opgenomen in 1928. En de volgende plaat die we voor u gaan draaien. is van een man. waar we vorige week het trieste bericht van hebben gehoord. dat hij is overleden. Max René Valentino Macintosh. oftewel Max Wojski Jr. geboren in Paramaribo op 13 mei 1930. en overleden in Alkmaar. op 23 maart van dit jaar. Hij was beter bekend onder zijn artiest Max Wojski Jr. was een zanger-gitarist van Surinaamse afkomst. En hij is de zoon van Max Wojski Senior. Wojski Jr. speelde met zijn orkest voornamelijk in zijn eigen club La Tropicana... in de Leidse Dwarstaat in Amsterdam. En was rond 1970 veel op de radio te horen. In zijn orkest zaten de Surinamers uh, Raoul Burnett... op de conga, Steve Boston, Timbala's... Johan Groentje Groenberg op Cursie en de Nederlandse Jan Jacobs op de Bas en Ronald Langerstraten speelde op de piano. Ze speelden voornamelijk Zuid-Amerikaanse muziek en een compleet ander ritme dan zijn hits Reis met Kousenband en je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Na een zakelijk conflict verliet Boston Burnett Groenberg en Jacob de Band en richtte zij ritmo naturel op. En ik heb voor u uitgekozen de plaats... Bruine bonen met rijst. Dat u hier op de radio. Harigje, konja, nami, o, zo, tide. Harigje, nami, o, zo, tide. In Negonja, Lebana, Masusa en Fragum. Masami, o, daimo, al je B bruine bonen met rijst. B, B met R, bonen met, rijst. B, B met R, te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievits ei. Maar wat je bij me eet, zingen er een met mij. BB met R, dat is wij wonen met rijst. Je dan aan mij om te eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik hou niet van kalkoen en wil ook geen iets ei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei. Is fier van voorheen bleef bewaard, en Strauss werd nog nooit gegeven, want zijn muziek is daar nog niet verdwenen. De wijn die vloeit, het water vloeit in wenen. Ik hoop het nog dik. Mooi Ergens is een oude stad vol charme, waar romantiek en kunst elkaar hoort. And see the Is daar nog niet verdwenen? De wijn die vloeit, het praten vloeit in wenen. Ik hoop het nog dik te zien. Mijn oude vertrouwen. Langs bos en langs meer voerde mijn pad door een dag. In mijn herinnering zie ik steeds weer die trotse van Vloeibaar kristal tussen het groen der bomen, schuimend en bruisend in toonloze val, zie ik het water stromen. Jij gaf mijn De mooiste muziek, waterval tronend hoog boven het dal. Kweer Op de radio, in het blokje van drie, horen jullie als eerste Max Wojski en zijn Zuid-Afrikaanse orkest met bruine bonen met rijst. En daarachteraan, het 1956, Annie de Reuver met Wenen. En Annie de Reuver is bekend geworden met de Ramblers. En een van de mensen die in de Ramblers meedeed was Marcel Tielemans. En vandaar Marcel Tielemans, dus samen met de Ramblers met Waterval... En de volgende plaat is van Wim Zonneveld. Wim Zonneveld, geboren op 28 juni 1917 in Utrecht. en uh, overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. was een Nederlandse cabaretier en zanger. Hij wordt als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret. van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En dat is samen met Toon Hermans en Wim Kan. En ook hij was helemaal geïnspireerd van de, de formatie The Ramblers. En vandaar dat hij samen met The Ramblers het plaatje zong... Daar is de Orgelman. En deze plaat werd opgenomen in 1954. Nu op de radio dus Wim Sonneveld samen met The Ramblers. met Daar is de Orgelman. Daar is de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 That is the horror Middelbare dame, een klein gatje voor de orgonderen de simbliek. Kent het eraf, middelbare dame. Of komen u in moeilijkheden, thuis? Een stuiver hoe bestaat het? Waterverf. Bijt u denkt. Bent ook.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 And it is for my God. That is love. Ik ben toch je vrouw en ik eet uit je hand, maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog? Ben ik nog altijd die vrouw? Waarom ben je destijds? Wanneer was dat toch? Dat zing, dat daarvan. in so Ik U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u mee terug in de tijd. in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En vandaag uh, heel veel muziek uit de jaren 50. Vorige week meen ik ook al uit de jaren 50. Ja, Een heleboel muziek wat eruit is gekomen in de jaren 50. Uh, vandaar dat we dat ook allemaal gaan draaien. We hoorden muziek van uh, Wim Sonneveld met de Ramblers. Met Daar is de Orgelman. En erachteraan. Corrie Brokken en Sam Nijveen met Net Als Toen. En toen Helentje van Capelle met de kinderkoren Karakieten met Naar de Speeltuin. en Helentje van Capelle, geboren op 13 mei 1944, is een Nederlandse zangeres... die als Helentje van Capelle ook wel gespeeld is. Kapel, vooral bekend is geworden met het liedje Naar de Speeltuin. Vandaar ook die plaat die we voor u draaiden. Haar vader was Frans van Capelle, accordeonist en leider van het orkest La Garde de Paris. In 1951 zong ze samen met kinderkoren Karakieten... In het orkest en het orkest zonder naam het lied naar de speeltuin. Ze was toen maar liefst zeven jaar oud. Het lied is in de Nederlandse versie van Pak die Pado's ein, wat dan Nederlands vertaald is, eh, pak je zwembroek in. Dat werd gezongen door het Duitse kindersterretje Conny Vogelboes. Gerde Roos van het orkest zonder naam en Willy François van de Karakieten... konden geen geschikte solisten vinden onder de leden van het koor. En zodat Helentje werd gevraagd als zangeres... volgens de oudste hitparade van ons land... die door de KRO op de radio werd uitgezonden... stond het op 1 februari 1952... op de hoogste positie... en waar het drie maanden bleef staan. Het is daarmee het eerste nummer... de eerste nummer 1 hit van Nederland. Het nummer werd gevolgd door een gelijknamig LP in 1952... en er werd een korte film gemaakt... eveneens getiteld naar een speelte... met opnieuw Helentje in de hoofdrol. En de volgende plaats die we voor u gaan draaien... is van een man die geen introductie nodig heeft. Oorspronkelijk heette hij Johannes Hendrikus van Muscher, Geboren in Amsterdam op 7 februari 1924... en al daar op 8 januari 1989 overleden. We hebben het over Johnny Jordaan. En voor u nu die fantastische plaat. Zijn grootste hit volgens mij in die tijd, 1956. Geef mij maar Amsterdam. Op een eigen een weekje in Parijs Om de contributie te verdere O me biedt de secretaris zet om maanden Voor die tijd is een eentje zit te leren Maar toen iemand het verstond deed hij man Want de zon op de Pico. Geef mij maar Amsterdam Dat is mooier dan Parijs Mitsen zijn angstelende raad. Want in Moken ben ik rijk en gelukkig tegelijk. En vol ging de bakker haast op zee Van de hoogte kreeg je te paard. Als de slager niet toevallig net zo lange een stal te greep, Had die nood geen brood meer gebaat. En de schrik gingen ze gauw naar beneden En toen op de Sjambel Geef mij maar Amsterdam Dat is mooier dan Die moken ben ik rijk, een gelukkig de vallei. Parijs met een miljoen, geen woont een meisje waar iedereen van zingt, omdat zij erg mooi is en ook om wat ze drinkt. dit toen ze nog geen drie was, en mama vroeg aan haar. Wat wil je nu eens drinken? Had zij haar antwoord klaar. Ik wil klappen, klappen, meld met suiker. Want iets anders lust ik niet. Ik wil klappen, klappen, meld met suiker. Want iets anders lust ik niet. Ze wil geen appelsap of limonade. Tee en en chocolademelk of orange. smaken een haar als levert. Ik wil klappen, klapper melk met zeven, want iets afgerij. Zo gebleven, sinds is nu 18 jaar. De jongen is gekomen en hij hoort veel van haar. Doch als hij met haar uitgaat, is hij niet erg ontdekt. Steeds als hij om een kus vraagt, zegt zij op dat moment: Ik wil klappen, toek, lappen, melk met suiker, want iets van Appelzak of limonade, thee en koffie laat zij staan. En chocolademelk of voor een sjade haar als liever Ik wil klapper, klapper melk met suiker, want iets anders. en Lou Lima met klapper melk met suiker, uit 1956. En daarvoor natuurlijk Johnny Jordiame, het geeft mij, maar Amsterdam, ook 1956. En de volgende plaats is van een dame... Hendrika Sturm, zo heette ze eigenlijk in werkelijkheid. Ze wordt beter bekend als Rita Corita, geboren in Amsterdam op 24 november 1917 overleden in Beekberg op 24 december 1998 was een Nederlandse zangeres. Ze trouwde met de accordeonleraar Koen Ooms en ze vormde samen het duo Co Rita. In 1958 scoorde ze een hit met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Een liedje dat haar, haar verdere leven zou blijven achtervolgen. In 1962 nam ze deel aan het Nederlandse Nationaal Songfestival. Dus niet het Nederlandse, maar het Nationaal Songfestival... De Nederlandse voorrond van het Eurovisie Songfestival. En ze behaalde erin met het liedje Carnaval de vierde plaats. In 1979 had ze ook nog een klein hit met het nummer Kant aan mijn broek. En ze trad vaak op in het land en was een veelgeziene gast in het Trosmuziekprogramma op volle toeren. Dat was natuurlijk met Giel Montagne, dat kan ik me nog wel herinneren. Ze was ook bij het publiek bekend als... Panel-lid van de Berend Boudewijn-quiz in de jaren 70 En ze wonen in Beekbergen. En Rita Corita overleed op 81-jarige leeftijd. En de plaats die haar haar hele leven achtervolgd heeft... die gaan we nu voor u draaien. Hier is Rita Corita met koffie, koffie, lekker bakje koffie. En dan gaan wij ondertussen ook genieten van een heerlijk bakje koffie. Als je mij nou op de koffie komt, koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knap de mens daarvan op? Tira, die gaat het gantaan. Tira, die Mijn mama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 Een heel lang leven, en belicht ook gezond. Als je mij nooit op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat de mens mensen van hoor.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 Koffie maken Koffie, koffie Lekker bakkie koffie Jongens, wie lust er een koffie? Iedereen natuurlijk Koffie, koffie Lekker bakkie koffie Wat knapt de mens van ook Je kan heel lang leven En blijft het gezond Als je mijn nu op de koffie komt Koffie, koffie Lekker bakkie koffie Wat knapt de mens daarvan op.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 Om op een aardig idee Hij zingt als de deur wordt geopend En iedereen zingt met hem mee Kom erin, zet je hoed op Kom erin, zet je stoel maar wij Doe maar net, of je thuis bent Vooruit zet je zorg op zee Een tramconducteur die het hoort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 Hij was een smokkelaar, die diep in de nacht. Steeds weer zijn smokkelaar, de grens overbracht. Klein was een smokkeloon, en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar.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 In het blokje van twee hoorde u als eerste de Swinging Nightingales met Kom erin. achteraan twee Jantjes met de Smokkelaar. En zo hangen we een beetje in de jaren 50. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Reisje in de tijd. Jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En vandaag blijven echt, ja, bijna alle plaatjes. Vier, vijf, 56. en De volgende plaat kan ik u vertellen, stond op 1 januari 1955 zelfs op nummer 1 in de Billboard Bestseller Chart in Amerika. En ook in Nederland deed deze plaat het bijzonder goed. De Chordettes waren een vrouwelijk populair zangportet, meestal zongen ze a cappella gespecialiseerd in de traditionele populaire muziek. Het Surdetsen waren een van de langstlevende vocale groepen met begin in de mainstream pop en vocale harmonieën van de jaren 1940 tot vroeg jaren 50. En dan zult u denken van: is dat de Nederlandse groep? Nee, Het is geen Nederlandse groep. We gaan even afwijken van het repertoire. Nou, het programma uh, is muziek oud-Hollandse muziek en af en toe een plaatje van buiten. Rens... En de volgende plaat is ook buiten de grens, een hele mooie plaat, zoals ik al zei, ze stonden op nummer 1955. En waarschijnlijk, als u moet denkt u, ja, daar heb ik nog leuke herinneringen aan. Hier zijn de Sordets met Mr. Sandman. <middels> Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream, bum, bum, bum, bum. and lots of wavy hair like zien we dat de tijd alweer aardig opschiet. We hoorden muziek van de Chordettes met Mr. Sandman. Een hele populaire plaat in 1955. 54, 55 was het een grote hit. Amerikaanse plaat zelfs, niet oud hollands Maar toch kon ik hem u niet laten ontgaan, want heel veel mensen... hebben toch leuke, goede en mooie herinneringen aan deze plaat. CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En ik wens u nog een hele fijne week... Doe. Geniet van het mooie weer. En ik hoop dat, we volgende week, dat u er volgende week weer bij bent. Volgende week dinsdag zijn we er weer vanaf 11 uur hier op de radio. En als u het programma nog een keer wil horen. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 zijn we nog een uur bij u terug. Na het programma Oud-Holland, nee hey, Oud-Zandvoort zelfs moet ik zeggen. Na het programma van Oud-Zandvoort zijn we nog een uurtje bij u. Met de herhaling van dit programma. Met Alleen maar oud-Hollandse muziek. Ik wens u nog een hele fijne dag. Graag tot ziens. Als een ballon, een ballon, een ballonnetje, een ballonnetje dat danst in de wind en een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 Dat er nog zoveel lieve dingen zijn. Als een blem, een blom, een blokletje, een blametje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon. En gaat zijn lekker dikker rookje, booi je blam. Een blam een blokletje, een balletje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon. En gaat ze lekker dikker rouw lekker dikke, mooi in Voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, wij bij de waterkant, wij bij de waterkant, ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, was in de wolken en ik vroeg jij me kussenbal, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant.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 Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daarbij...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 nog geen jaar werden wij een paar stonden mee samen op de stoep van het stadhuis ik heb